Twee uur, Dikter Hark met het NOS Journaal. In stadion De Gal gewaard wordt bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord extra gecontroleerd op vuurwerk. De club doet dat om te voorkomen dat er opnieuw rennen uitbreken, zoals vorige week gebeurde na de wedstrijd tegen FC Twente. De situatie liep toen uit de hand nadat Twente-fans in het stadion het vuurwerk hadden gegooid naar Utrecht-supporters. FC Utrecht heeft speciale honden ingezet die getraind zijn in het opsporen van vuurwerk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 NOS, NOS Langs de lijn, met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, we zijn er tot zes uur met veel voetbal. Nog vier wedstrijden te gaan in speelronde 16 van de Eredivisie. Begonnen om half één in Venlo is VVV Roda JC. Frank Wilaert. 74 minuten onderweg krijgt interim hoofdcoach Wil Boessen zijn VVV in zijn eerste wedstrijd sinds het vertrek van de Boek. Weer van die laatste plaats af in de eredivisie. Daar lijkt het wel op, want het staat nog altijd 1-0 voor VVV. Penalty van Maguire vlak voor rust, benut door hem en Roda met zijn tienen. Want de doelman Kiescheck is door, vanwege die penalty naar de kant gestuurd. En daarna heeft Roda ook nog een penalty gehad, niet te vergeten natuurlijk. En die heeft Jonk. Gemist diep in de tweede helft. En we zitten nu in het laatste kwartier. VVV tegen Roda. De wedstrijd is volledig open. Beide ploegen hebben een middenveld helemaal weg. Het is een verdediging en aanval. En ertussen een groot gat met veel lange ballen. Volledig open. Dus een 1-0 voor VVV. Verder zometeen om half drie RKC Ajax en Utrecht tegen Feyenoord. En om half vijf begint ook nog Vitesse FC Groningen. En verder volgen we voor u atletiek. De EK Cross, vrouwen en mannen, hoort u straks ons uitgebreid over zwemmen. EK Kortebaan, veel finale plaatsen, weinig medailles. Jonge ploeg zou je kunnen zeggen. Brons haalden de hockeymannen bij de Champions Trophy. Dat beschouwen we na. Australië won daarvoor. Spanje, Nederland won van Nieuw-Zeeland. De strijd om het brons vannacht en goud voor bouwmeester. En zilver voor Postma. We hebben het over zeilen bij de WK. Ook daar daar praten we uitgebreid over na. opening vandaag. Een muzikale opening. Gimme all your loving van CZ Top. VVV op voorsprong tegen Roda in de Limburgse derby. Maar hoe lang nog, Frank Willard? Ja, Daar hebben ze nog twaalf minuten voor om dat allemaal vast te houden. Het is uh, de ren of ik vlieg uh, show in, uh, geworden inmiddels in uh, de koel. Cool. Het vliegt er werkelijk alle kanten op. En Roda absoluut niet de mindere daarin dan VVV. Ondanks een man minder. Hoekschop nu wordt rustig opgevangen door Doelman de Vocht bij uh, VVV. Dat er uh, op zijn beurt uh, ook weer rustig... Uh, Gelijk helemaal eruit gaat. Wildschut krijgt de bal. Nou, dan is het succesverzekerd. Die gaat in volle galop naar de andere kant van het veld. En uh, daar bereikt hij dan uiteindelijk Fleuren die helemaal mee naar voren is gelopen. VVV de hele wedstrijd al dol enthousiast en aanvaltrekkend. Maar zonder al te veel overleg. Nogal gehaast en onzorgvuldig. Het heeft uh, wel de nodige kans al opgeleverd. Bijvoorbeeld voor Moesa die nu de paas gaat geven. Richting uh, penalty stip. Daar is op zich aan die paas helemaal niets verkeerd. Alleen er is even geen medespeler daar te vinden. Vormer schiet die bal dan uiteindelijk uh, over de zijlijn. En dat geeft VVV de gelegenheid om te gaan wisselen. Cullen gaat naar de kant. De Japanse Ier, of de Ierse Japaner, hoe je hem ook wilt noemen. Wat ongelukkig in zijn aanvallende acties. Vergat een paar keer de bal af te geven aan Moussa. Toen hij goed door het midden meekwam in een aanvallende actie met uh, Kullen. En uh, ging Kullen voor eigen succes. Hij gaat nu naar de kant en wordt vervangen door Rick Verbeek je ook gelijk de ingooien mag nemen. Zijn eerste actie is dus in ieder geval met zijn handen voor de invaller. Hij kan vergooien. Dat kan wel eens goed uitkomen nu voor VVV. Alleen heeft bijna niemand om die bal naartoe te krijgen. Gelukkig is Moussa in de buurt. Die kan in ieder geval een bal aannemen. Teruggeven aan Verbeek. Verbeek dan weer terug naar Moussa. Die staat geen buitenspel. Voorzet van Moussa. Wordt opgevangen door Proes. De invaller doelman bij Rode JC. En dan kan Roda onmiddellijk weer het tempo opvoeren. De loorje loopt zich vast. Dus kan VVV weer komen via Maguire. Maguire naar Linse. Linse. Aardig boogballetje op Maguire. Die staat dan buiten spel. En als een inzet wordt vervolgens ook nog eens gestopt door Proes. En zo blijft die wedstrijd maar heen en weer gaan. Het regent kansen. Het regent alleen geen goals. 80 minuten zijn we onderweg. 1 heeft 2 voor gemaakt tegen 0 voor Roda. Wij gaan het hebben over zeilen. Want prachtig nieuws van het zeilfront. Vanuit het Verre Peurs. Waar de dag al heel ver gevorderd is. Gaan we erover praten met Ayot Kloos. We onze verslag even daar te praten. Ayot, laten we met het allerbeste nieuws beginnen. We hebben een wereldkampioen erbij. Hè, het zeilen. Ja, we hebben goud. Marit Bouwmeester uit Friesland. Uh, wereldkampioene in de laserradiaalklasse. En ze is pas 23 jaar, dus een fantastisch resultaat. Ze domineert al een tijdje het laserzeilen. Maar uh, stond tot gisteren nog een flink eind achter op de Belgische Evi van Akker. 14 punten stond ze achter, maar gisteren had ze een superdag. En de Belgische zakte door het ijs, verloor al haar voorsprong... En Marius Bouwmeester kon vandaag met een uh, voorsprong beginnen aan de afsluitende middelrace om dubbele punten. En dat was nog wel een spannende race. Want zei, dan heb je dubbele punten voorsprong, dan kun je echt op positie gaan vragen. want ze was eigenlijk al zeker van brons hè, voordat die race begon begreep ik. Ja, ze had sowieso een uh, medaille. Uh, maar uh, onderling konden die uh, podiumplekken nog wel van, uh, van plaats verwisselen. Uh, Evi van Akker en daarachter was nog Paige Riley, nou, die deed vandaag aan het feest niet mee, die, uh, die eindigde ergens achterin. Dus het ging tussen Bouwmeester en uh, Evi van Akker. En van Akker, uh, moet gezegd, die verkocht haar huid duur. Uh, ze hadden een uh, hele goede uh, middelrace en ging zelfs aan de leiding in het laatste uh, rak naar de finish toe... Uh, moest toen een rondje draaien omdat ze een straf op had gelopen. En daardoor uh, kon de rest weer bijkomen. Maar het bouwmeester zat daar vlak achter. Nogmaals ze had zes punten uh, voor op de Belgische. En dan mag er maximaal één boot tussen zitten. Nou, dat had ze zelfs niet eens nodig. Maar het bouwmeester uh, finishte vlak achter uh, Evie van Akker. En dat was voldoende voor de Gouden Plak. En dat betekent ook dat gezien het verloop van het hele seizoen zij ook de grote kandidaat is. We gaan heel even stoppen, Ayot, We gaan heel even naar Venlo voor het voetballen bij Frank Wieland. Het is 2-0 geworden. Linse is de man die hem maakt. En daarmee is de beslissing acht minuten voor tijd wel zo'n beetje gevallen. Roda trekt ten aanval en kiest daarvoor om alle registers open te gooien. En dus ook de verdediging open te gooien. En als Moussa dan de bal krijgt, dan gaat hij er voortdurend vandoor. Van links, van rechts, hij komt van alle kanten. En Roda heeft moeite om hem tegen te houden. Hij legt nu keurig af op Linzen. Die houdt het overzicht en schiet die bal buiten bereik van Proes. Keurig binnen en dat betekent dat Wil Wilboese zijn ploeg direct een overwinning gaat bezorgen na die 7-0 medelaag vorige week. Die vernedering tegen Herakles is VVV er dus weer een beetje bovenop. En niet alleen een klein beetje want de ploeg stond 18e tot vandaag. Maar gaat nu dankzij deze overwinning naar de 17e plaats. We gaan ervan uit tenminste dat uh, Roda met 10 man de 2-0 achterstand in de koel cool tegen VVV niet meer goed gaat maken. En dat betekent dat VVV een plek, een hele belangrijke plek opschuift in de eredivisie. Dankzij die goal onder andere van Linsen. Ik praat weer verder met Arjold Kloosteroen Peurs. Arjold, ik was bezig eigenlijk te vragen of te zeggen. Van, zij is gezien het verloop van het hele seizoen ook echt de absolute favoriet richting Londen. Ja, ze won ook uh, de World Cup en ze won de Pre-Olympics en dat deed ze heel erg goed met grote overmacht. Ze was zelfs al uh, winnaar van de Pre-Olympics voordat de middelrace uh, nog moest beginnen. Dus dat wil wel zeggen dat zij uh, ja, echt heel erg goed bezig is. Zij wil niet alleen uh, winnen in die lezerklasse, ze wil het ook domineren. Dat heeft ze drie jaar geleden gezegd. En toen heeft ze gevraagd aan haar coach, Mark Ligeldjohn, wat moet ik daarvoor doen? Nou, die heeft een pad uitgestippeld. En zijn ze keihard mee aan de slag gegaan. En uh, ik moet zeggen dat het even dus nu resultaat op. Vorig jaar had ze nog zilver. Nu zei ze, dat heb ik al. Ik gooi alles op goud. Alles op dit wereldkampioenschap. En uh, het is haar gelukt. Ze heeft haar eerste wereldkampioenschap binnen. En daar afroepen, dit is nummer één. Dit smaakt naar meer. Nu ga ik voor de volgende. En dat is die Olympische Gouden Plak. Nou, daar moeten we nog even geduld voor hebben. Wel een andere plak, een zilveren plak, Pieter Jan Posma. Hij haalde zilver hè, bij de fin klas, ook Olympisch, hè? Zeker, zeker. En uh, Pieter Jan Posma die, uh, stond op zilver bij het ingaan van de medal race. Hij stond drie punten achter op uh, de Brit Giles Scott. De, uh, ja, de Britten verloren natuurlijk Ben Ainslie. Dat hebben de meeste mensen ook in Nederland wel gevolgd, denk ik. De, de, de grote man ja. van het zeilen, Olympische held in uh, Groot-Brittannië. Die ging over de schreef, verloor zijn uh, geduld ten opzichte van de mediaboot... en uh, ja, ging ze te lijf. Dat kwam om op een uh, disqualificatie te staan. Dus, uh, mocht dus niet meedoen aan de middelrace. En uh, toen bleven er nog twee Britten over voor Pieter Jan Posma om te verslaan. Hij stond op zilver. En uh, het gat naar uh, goud was niet zo heel erg groot. En hij ging ervoor. Hij ging er echt voor en uh, had een fantastische start. En die Giles Scott die stond uh, dus drie punten voor... Moest zorgen dat hij achter uh, Posma uh, zou finishen. Want zat er één boot tussen, dan zou Posma wereldkampioen worden. En Giles Scott zilver. Um, en die ene boot die zat er heel lang tussen. Dat was de Deen Huck Christensen. En die bleef er maar tussen. En de toeschouwers uh, op de kade, dat waren een heleboel Nederlanders met allemaal uh, rot blauwe vlaggen. Die zagen het goud al om de nek hangen van Jan Posma. Maar het lukte niet, want die Deen die uh, vloor het in het allerlaatste rak van uh, de Brit. Hij werd te moe uh, en, uh, en de Brit die spoot hem nog voorbij voor de wind. En pakte alsnog de tweede plek achter Piet Jan Posma, die dus wel de medalrace won. Hij had er alles aan gedaan, maar helaas bleef het bij zilver op één van Giles Scott. Dat waren de medailles. Kwamen er nog andere Nederlanders in actie bij de medalracers? Nee, vandaag geen andere Nederlanders bij de medalraces. We hadden nog de Vrouwen service. daar zaten we er niet bij. En de 74 Mannen, daar miste de gebroeders Koster de medalrace. Oké, okay, nou, dank voor dit moment. Goud en zilver, we zijn er hier in heel veel tevreden mee. Dankjewel. <middels> Wat een goal! De eredivisie. Penalty. En daar is de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen in Alkmaar AZ. De Graafschap werd 4-0. Bij de rust onder 2-0 de goals van Maher en Paulsen. Na de goal een eigen doelpunt van Wormgoor. En 4-0 werd het door Ben Schop. Na twee keer puntenverlies was er nu eindelijk weer een winst voor de koploper. Dat betekent dat AZ de winterkampioen is. Want in de laatste wedstrijd voor de winterstop... zijn de Alkmaarers niet meer in te halen. Het wordt gewaardeerd door trainer Verbeek, Ook al is het geen echte prijs. Nee, maar dit is wel een bevestiging van het feit dat je goed de eerste seizoen zelf he hebt gedraaid. En ik ben blij dat we ook uh, in die zin weer uh, op het rechte spoor zijn. Hè. Als je kijkt naar de moeizaam week die we achter de rug hebben, dan ben ik toch blij dat de jongens het op deze niet alweer recht zetten. En, uh, en laten zien dat het een, uh, op heden een, een incident is geweest. En dat we toch weer uh, heel aanvaardbaar en aan, uh, goed voetbal kunnen spelen. En dan naar die andere coach van de Graafschap, Andries Oldering. Hij was duidelijk over de nederlaag en stak spreekwoordelijk de hand in eigen boezem. Ik vond dat uh, we de eerste helft heel veel uh, ruimte en mogelijkheden hebben laten liggen om zelf te voetballen. En die momenten die we wel vonden waren we enorm sloddig, onnodig balverlies. Uh, dus het er niet in zitten, dat hebben we zelf in de hand gewerkt, vond ik. Uh, de de... De eerste goal is daar een mooi voorbeeld van. Waarin we kunnen voetballen, we kiezen voor de lange ballen... en niet even later ligt die bal erin. Dus ik vond uh, vooral de eerste helft dat we heel veel hebben laten liggen... om zelf uh, wat in de wedstrijd te betekenen. PSV, Nakbreda, rust en eindstand 1-0. Matchwinner Dries Mertens. En in de blessuretijd kreeg invaller Jermaine Lenz binnen de menu twee keer een gele kaart. Ik kon dus ook nog voortijdig vertrekken. Het levert hem een schorsing op en een slechte beurt bij zijn trainer, Fred Rutte. Nou, als je de eerste krijgt en, en, en de tweede, ik weet niet of hij gewaarschuwd nog is... En gaat, je neemt dan niet voldoende afstand. En, en ik denk dat uh, Schilder dat wel goed deed. Want die, die trapt tegen de maan. En ja, die krijgt dan de tweede gele kaart. Ja. Ik vind het niet verstandig, nee. Niet verstandig, nee. En NAC. Ja, dat mocht de hele wedstrijd hopen. Omdat het maar 1-0 bleef. Hopen op een gelijk maken. Maar het lukte dus uiteindelijk niet. Volgens Schilder werd het strijdplan weliswaar goed uitgevoerd. Maar het leverde uiteindelijk niets op. De eerste helft, ja, we wel ver in. En uh, dat deden we in principe nog best goed. Uh, want zij wisten niet echt raad met. Uh, ja. Met het vele balbezit en screen, niet zo gek veel. Maar ja, dan geven we wel veel te makkelijk een goal weg. Een, een situatie waarvan je weet uh, ja, dat Matt er naar op zoek is, natuurlijk. Uh, ja, en dan, uh, dan houdt het allemaal in één keer even op. Hè. En dan uh, moet je het toch anders gaan doen. En dat hebben we de tweede helft in principe goed gedaan. Alleen, uh, ja, geen resultaat gaat uiteindelijk. Robert Schilder, Twente NRC, stond gisteren bij de rust 0-0. Het werd uiteindelijk 2-0 door goals van Luc de Jong en Nasser Chatley. Zonder te overtuigen bleef Twente in het spoor van de koplopers. De band werd pas na de rust trouwens gebroken. En trainer Ko Adriaanse gaf toe dat zijn ploeg scherp te miste... maar een reden daarvoor kon hij niet direct geven. Ja, dat is vaak onverklaarbaar. Als je kijkt naar de trainingen, we denken ook niet echt scherp... of uh, niet echt intensief getraind, waardoor ze nog vermoeid zouden kunnen zijn. Enige is, ja, we hebben één keer binnengetraind met een hele slechte weer. Dat konden we niet buiten trainen. Hebben we hebben een voetbaltennis toernootje gedaan. Maar goed, dat is uh, voor het plezier en ook voor de techniek... altijd een leuke onderbreking, een leuke afwisseling in de training. Chatelier nam de tweede treffer dus voor zijn rekening. En die was belangrijk voor hem. Ik heb lang niet meer gescoord. Uh, wel een goede wedstrijd gespeeld. Uh, ja, Europa League en Terra had ik een goede wedstrijd. Uh, twee of drie kansen per wedstrijd, maar niet gescoord. En nu spreek ik een normaal wedstrijd en score ik. En dat is het goed voor mij. NEC hield de eerste helft dus goed stand en had zelfs genoeg mogelijkheden om op voorsprong te komen. Ondanks de nederlaag ziet trainer Alex Pastoor volop mogelijkheden voor de nabije toekomst. Als je op deze manier kunt voetballen, eh, dit appelleert aan de manier zoals ik zou willen verdedigen. En eh, aan de manier zoals ik zou willen aanvallen. Nou, dit past ook eh, bij de jongens. En de uitvoering daarvan is bij tijd en echt goed. Bij tijd en weinig redelijk. En, eh, en hier zullen we dus mee doorgaan. Gaan we naar Excelsior Herenveen? Rust 03, eindstand 05. Het is te leuk om te zeggen: 01 Dost, 02 Dost, 03 Dost, 04 Dost en 05 Dost. Dus ook niet zo moeilijk te bedenken wie er na afloop werd uitgeroepen tot man of the match. Ja, het, het uh, begon direct lekker. Direct een goede voorzet van Osama. En dan vervolgens sta je voor Rust al op 3. Ja, en dan uh, denk je bij jezelf: dit kan wel eens heel mooi, uh, mooi gaan worden. En dan, uiteindelijk wordt het 5. maar. Uh, dat misschien nog wel, uh, wel bijgekund. Maar uh, nee, dit is top. Als u dacht, wie is dit nou? Dit was dus Bas Dos met vijf treffers. Stal die dus de harten van de supporters. Maar ook hij wist overigens dat het geen record was. Al vers, weet u nog? Maakte er ooit zeven in één duel met Herakles. En heel even hoopte Dos daar ook op? Daar ja, heb ik had wel aan gedacht, ja. Ik, uh, ik hoorde dat uit het publiek. En ik, er was heel even een moment dat ik dacht: van ik, uh, ik ga ervoor. Maar uh, nee, het zat er niet in helaas. Maar uh, vijf is een mooi aantal. Ja, Dos de held. En als je er dan vijf om de oren krijgt, dan uh, voel je je als doelman van Excelsior een klein beetje de chemiel van de wedstrijd. Vorige week ook al vier om de oren. Maar tussendoor, deze week, werd de nul gehouden. Dat helftje tegen AZ. En volgens Wesley de Ruiter was dat geen incident. Nee, nou, ik denk dat wij gewoon tegen AZ uh, een goede teamprestatie hebben geleverd. En uh, dat was uh, vandaag ook de bedoeling. Alleen, dan ja, nee, heb ik gezegd, vandaag is er gewoon helemaal niet uitgekomen wat, uh, wat we in gedachten hadden. En, uh, ja, als je dan uh, je duels niet weet te winnen en uh, niet overtuigd bent om de duels te winnen, dan uh, ja, krijgen ze gewoon tegen. De doelman van Excelsior, Adel Den Haag, de Gerakelis werd vrijdag trouwens al 2-0. En momenteel is er al een wedstrijd bezig. Bijna afgelopen in Venlo, VVV, Roda E.C. De laatste seconde, Frank Wilaard. Diep in de blessuretijd zitten we. Eén minuutje daarvan staat er nog uh, te gaan. 2-0 is het voor VVV. En iedere zichzelf respecterende fotograaf in Limburg... die uh, zit nu voor de dugout van Wil Boessen daar voortdurend foto's van de interim trainer uh, te maken. Want hij wint zijn eerste wedstrijd na het vertrek van de Boek. En helpt daarmee VVV van de laatste plaats in de Eredivisie af. Roda probeert nog wel aan te vallen. Dat heeft het de hele wedstrijd wel geprobeerd. De allereerste kans van Donald had er eigenlijk ingemoeten al na een paar minuutjes in dit duel. En Jonker had natuurlijk die penalty moeten maken. De Boek had nog een... Uh, wat zeg ik? De Beulen had uh, nog een open kans die hij had kunnen maken. Maar Roda is vandaag niet tot scoren gekomen. Dat heeft het voornamelijk aan zichzelf uh, te wijten. En VVV heeft hartstochtelijk aangevallen. Niet heel goed gespeeld, maar uiteindelijk wel voldoende kansen gecreëerd... om uh, deze wedstrijd uh, goed met een goed gevoel te kunnen afsluiten. En een goed gevoel, dat proef je om je heen ook. Er heerst vooral opluchting in de koel cool bij de supporters. Die zijn blij dat het nu weer lukt... En die gaan met z'n allen achter deze ploeg staan en achter de interim trainers staan. VVV voetbalt nu de laatste teller van dit duel. Weg op het middenveld en Roda laat het allemaal gebeuren. En dat is het teken voor Björn Kuipers om te zeggen. Die 93 minuten hebben we er nu ook daadwerkelijk op zitten. VVV blij, want drie punten rijker en een plekje gestegen in de Eredivisie. Dankzij de 2-0 zegen op Roda in eigen huis brengt ons bij de stand. 16 al gespeeld door de kop uh, 4. AZ heeft er 38. PSV's tweede met 34. Twente heeft er 33. En vierde staat nu Herenveen door die winst alweer van gisteren. 10 doelpunten in twee wedstrijden. 28 uit 16. 5 en 6 staan Ajax en Feyenoord die dus nog gaan spelen met ieder 27 punten uit 15 wedstrijden. Op de 14e plaats staat RKC met 15 punten uit 15 wedstrijden. Want ook zij gaan nog spelen. NEC heeft er 14 uit 16. 16e, daar gaan we dus onder het streepje komen. De Graafschap met 12 punten, 17e nu VVV door die net met 10 punten uit 16 wedstrijden en Excelsior ondanks het puntje van de week staat nu weer laatste 8 punten uit 16 wedstrijden. Het Willy Boese effect hebben we gehad. Deze middag nog drie wedstrijden te gaan in de Eredivisie straks om half vijf Vitesse FC Groningen en twee zometeen om half drie RKC Waalwijk tegen Ajax. En straks om half drie wordt er in de Galgenwaard afgetrapt voor de wedstrijd tussen Utrecht en Feyenoord. En de grote vraag is of de Rotterdammers de knappe overwinning op PSV van vorige week een volg kunnen geven. Joep Scheunhoek sprak vooraf met de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Je krijgt veel positieve kritieken bij Feyenoord omdat je het goed doet. Je bent ervaren. Is er toch iets wat je zegt, nou, is fijn om te horen? Nou ja, dat, uh, dat is altijd prettiger dan, uh, dan het andersom is. Want uh, ja, oké, okay, uh, je doet het uh, omdat je het prettig vindt... in de voetbal actief te zijn als trainer. En uh, het, is, het kan een mooi vak zijn. En uh, nou, dat is wel... Uh, van invloed hoe, uh, hoe de resultaten zijn. En je weet, uh, als trainer als de resultaten goed zijn... dan uh, is het allemaal wat makkelijker. Je wilde toch ook nog wat bewijzen? Je hebt de vorige clubs waren niet zo geweldig. Je heeft laten zien van, ik ben Koeman, ik kan dit ook. Een moeilijke, moeilijke job, fijn hoor. Afbreukrisico was best groot. Nou ja, oké. Okay. Uh, het is wel zo natuurlijk dat je dat je, je nek hebt uh, uitgestoken. Maar aan de andere kant uh, vond ik ook dat ik dat moest doen. Ook op basis van de laatste ervaringen en... Uh, nou ja, het blijft een grote club. Dat wist ik. Ik kende de mensen intern. Ja, en ik vond ook wel van afstand dat er toch wel dusdanig kwaliteit was waar iets te maken van valt. Technisch directeur Marten van zegt dat ook. Hè? Er is iets aan het ontstaan. Wat zou hij daarmee bedoelen, denk je? Gewoon die jonge jongens die nog zoveel kunnen groeien. Is dat het verhaal? Ja, nou, ik denk het wel. Ik denk als je de groep kijkt en uh, je kijkt met name de laatste weken. Het elfen waar we mee spelen is jong, is, is talentvol, is uh, grotendeels eigen opleiding. Nou ja, en als je dat kunt aanvullen met, met spelers als Kidetti, als Bakal uh, en El die, uh, die het fantastisch doet. Ja, dan, dan zit er heel veel uh, muziek in en uh, vandaar dat ik dat wel begrijp. Zepert, zoals tegen Groningen een aantal weken geleden, 6-0, dan gaat het weer goed. Is zo'n zepert nou uitgesloten? Ik bedoel, hoe moet ik dit zien? Is het lek boven? Of... Nee, dat kan best nog een keer gebeuren, Ronald. Nou ja, alles is mogelijk. Kijk maar naar ook andere clubs. Uh... Er is niet veel regelmaat en, en af en toe verbaas je dat bepaalde uitslagen mogelijk zijn. En, en dan is een Groningen 5-0 6-0 ook mogelijk. en, en, en ja, Je weet het niet, ik heb wel het idee en het gevoel dat het uh, bij ons beter staat. Dat we ja, minder afhankelijk zijn als team van uh, echt de, de individuele kwaliteiten. Dat we als team ook wedstrijden kunnen winnen. Nou, de organisatie is goed en uh, als dat goed is, dan ga je best wel eens een keer uh, op je bek. Maar uh, minder als het uh, normaal zou moeten. Ronald Koeman dus gaat zo beginnen. Utrecht fijn Nog wat berichten. Nederlandse zwemsters, Rineke Tering en Elise Bouwens... hebben zich bij de EK-kampioenschappen Korte Baan... in Tjechin in Polen geplaatst... voor de finale 200 meter vrije slag. Tering deed dat als, als zesde en Bouwens gaat als achtste door. Joost Rijns plaatste zich voor de finale... van de 200 meter vrije slag. Amsterdammer scherpte in de serie zijn persoonlijke record aan... tot 1'44'80 en ging daarmee als zesde naar de eindstrijd. En op de 200 meter rugslag... plaatste Wendy van der Zanden zich knap... als vijfde voor de eindstrijd en Lieke... Oude kwalificeerde zich op de 400 meter wisselslag op het nippertje voor de eindstrijd. Ze eindigde als elfde, maar mocht toch door naar de finale. Bestens tien, aangezien er maximaal twee zwemsters per land de series kunnen overleven. Judokas Marinda Verkerk en Luc Voorbij zijn op de Grand Slam van Tokio net naast het podium beland. In de klasse tot 78 kilogram verloor Verkerk in de kwartfinale van Akari Ogata, dat is de nummer 2 van de wereld, afkomstig uit Japan. En Voorbij in de klasse boven de 100 kilogram was in de strijd om een plaats in de halve finale niet opgewassen tegen de Braziliaan Rafael Silva. Zwaargewicht Gim Jim Vuisters stond al in de tweede ronde en Danny Meeuwse en Linda Bolder verloren in de eerste ronde. Even een bobsleeberichtje, Edwin van Kalkart bij de Wereldbekerwedstrijd in La Plagne met zijn vierman. Bob zevende geworden. Met zijn remmers moest de Nederlandse piloot 0,33 toegeven... op de Duitse winnaar Manuel Machata. Van Kalkar bezetten na de eerste run nog de gedeelde vierde plaats. en De Nederlanders misten het podium op slechts 0,07 seconden. Radio 1, het NOS-journaal. Exact half drie, hier is Dick ter Haak. Het beperken van de hypotheekrenteaftrek moet ook binnen de VVD bespreekbaar worden. In het programma Eva Jinek op zondag zei oud-VVD-leider Ed Nijpels... dat de hypotheekrenteaftrek jongeren belemmerd om een huis te kopen... omdat ze zich dat tegenwoordig nauwelijks kunnen veroorloven. En ook oud-minister Hogevoors en oud-kamervoorzitter Wijsselast van de VVD... zeiden vorige maand al dat de partij iets aan die hypotheekrenteaftrek moet doen. De bom uit de Tweede Wereldoorlog die vorige week werd gevonden in de Betuwe... is vandaag tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde in recreatiegebied het eiland van Maurik...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 1 minuut over half drie. We zijn begonnen uh, in Waalwijk bijvoorbeeld. Uh, Lyon speelt pas vanavond om negen uur en niet tegen Lorient uit. Dus daar hoeven we geen rekening mee te houden. RKC Ajax. Maar daar weten we Duitsers toch al van. <laughs> <laughs> het is 0-0 uh, bij Ajax in ieder geval. En uh, RKC speelt uh, in het geel met blauw en Ajax natuurlijk in de bekende kleuren. Theo Jansen is ziek moest weer aan het uh, rijtje. ...van de gewesseerden uh, uh, ook toegevoegd worden. Ajax speelt met Davy Klaassen, zijn eerste echte basisplaats en, uh, in de Eredivisie. En Aysat, die doet mee. En Jan Vertonghen. En die speelde in 2007 een hele belangrijke rol voor RKC tegen Ajax. Die wedstrijd in 2-2 eindigend. Hij was toen huurling. Van Ajax voor RKC speelde hij en scoorde als linker middenvelder een belangrijk doelpunt. De RKC meteen in de aanval. De nummer 14 van de eredivisie met 15 punten. En Ajax op de vijfde plaats met 27 punten. Snow ex-Ajax heeft gepaast. De bal gaat helemaal terug naar Drost. En dan zien we in het volle stadion 7500 man dat Weegreven de scheidsrechter is. En dat het balbezit voor RKC Waalwijk is met Ramos. Ramos gaat terug naar zijn keeper Jeroen Zoet. Men zei van tevoren een puntje hier halen zou mooi zijn. Uh, we hebben na de winterstop meteen een heel belangrijk zwaar programma als RKC zijnde. Dus zou het uh, misschien niet helemaal reëel wel prettig zijn als we hier iets halen vanmiddag voor het thuispubliek. Het zou zomaar kunnen als de bal aan de linkerkant is voor Meijers bij uh, RKC Waalwijk. Er wordt uh, voorzichtig gespeeld, bal meteen weer terug. En dan kan uh, uh, van Peppe de bal Ronald van der Geer. Twee minuten bezig. Eerste aanval van Feyenoord en hij zit er al in. John Guidetti maakt het doelpunt voor Feyenoord. De aanval begint aan de linkerkant nadat de bal op het middenveld veroverd is. Bakkal wordt daar gevonden. Guidetti zegt ik wil die bal wel hebben. Komt vervolgens vanaf die linkerkant over de 16 meter lijn gedribbeld. Met twee mensen nog wel in zijn nek. Maar uiteindelijk schiet hij de bal toch met het rechterbeen in een curve langs Van Dijk. Het is dus een droomstart voor Feyenoord hier in Utrecht. Want binnen de twee minuten staat Feyenoord op een 1-0 voorsprong. John Guidetti, de maker van van de goal. Terug naar Andy in Waalwijk. Waar een stuk minder gebeurd is, namelijk helemaal niets. De bal is een beetje rondgespeeld door RKC Waalwijk. Nu is de bal over de zijlijn heen gegaan en kan Anita gaan gooien. Ajax aanvallend spelen met drie verdedigers. Oh, daar gaat Blind de fout in. En daar moet een doelpunt komen. Nee, dat komt er niet. Jeffrey Casteljon mist de bal. Wat een blunder van Deli Blind. Eh, een van de drie verdedigers van Ajax. Eh, daar had Castellon veel meer mee moeten doen. De huurling van Ajax eh, schiet de bal voorlangs. en dermate slecht dat de bal zelfs aan de andere kant van eh, het veld over de zijlijn gaat. Maar Ajax is gewaarschuwd. Drie verdedigers, vier middenvelders, drie aanvallers. En eh, hier ging bijna eh, Blind eh, zodanig in de fout als Snow weer weg kan. En Snow de bal heeft eh, nog altijd en probeert hem binnen door te steken. Op Robert Braber lukt niet en ook aan de andere kant... Kan Aron Meijers er niet bij. Maar RKC Waalwijk is sterker in de beginfase. En ook gevaarlijker. Mede door die fout van Deli Blind. De inborp aan de linkerkant voor RKC Waalwijk. Dat heeft er zin in vanmiddag. En uh, ziet uh, in die beginfase dat er best wel mogelijkheden zijn tegen Ajax. Als Ajax nu mag gooien omdat de bal nogal knullig over de zijlijn wordt getrapt door voorde. Is het uh, Eriksen die de bal speelt naar Lodero. Lodero en Klaassen zullen veel wisselen in uh, van spitspositie uh, bij Ajax. En uh, Lodero heeft nog altijd de bal. Maar raakt hem nu kwijt. En dan kan uh, ten voorde de bal uh, overnemen. Ten voorde. Maar dan is er een overtreding geconstateerd door scheidsrechter en Wegenreef. Een aardig begin van deze wedstrijd. Maar na 3,5 minuut spelen. Ondanks die enorme kans voor RKC Waalwijk staat het nog altijd 0-0 bij RKC Ajax. Utrecht Feyenoord. De pikstart van Feyenoord in de Galgenwaard. En ik neem aan, vorige week uh, gezien hebben de... Beetje onrustig daar nu al in Utrecht, Ronald? Nee, nog niet. Het zit eigenlijk allemaal rustig op, uh, op de plek na vier minuten. Wel uh, voor het publiek dan in uh, Utrecht die tegenvallen natuurlijk dat Feyenoord zo snel beneden op voorsprong komt door uh, Guidetti. Ik wilde eigenlijk net gaan zeggen, nou ja, Utrecht stormt. En Feyenoord moet maar proberen om die uh, storm van, uh, van Utrecht in die beginfase te overleven. Maar ja, daar was dus ineens die uh, onderbreking van een Utrecht aanval. Snel schakelen via Bakal en Guidetti. En de snelheid en met name de kracht van de zweten. En uiteindelijk natuurlijk ook wel de techniek, want met een fantastische curve paast hij de bal achter Van Dijk. Utrecht uh, is gestart in deze wedstrijd met een wat gemankeerd elftal. Er was een waslijst aan blessures, maar vlak voor de wedstrijd... en het verhaal is dat hij wat ongelukkig uit zijn bed gekomen is... moest ook Azara afzeggen voor dit duel. betekent dat Rodney Sneijder bij Utrecht een basisplaats heeft. Maar het centrale duo achterin, Schut en Wuitens, ontbreekt ook. Daarom staan daar nu Forstemans en Nielson. De moesje is de diepe spits. En bij Feyenoord eigenlijk geen personele problemen. En natuurlijk die 2-0 overwinning op PSV van vorige week in de achterzak. Een lekker begin. Nou ja, dat wordt ook wel getoond... Met die eerste de beste aanval van Feyenoord die gelijk raak is. De tiende van Quidetti dit seizoen. Daar is Feyenoord weer met Nederland aan de linkerkant richting de achterlijn. Moet dan een voorzet geven. Slijding is er van Daan Bovenberg. En de eerste corner van de Rotterdammers komt er na een minuutje of vijf. Te nemen door Jordi Klaasie, Een van de drie middenvelders aan de Rotterdamse zijde. Het veel geroemde middenveld, waar verder Baccal en El Amadi natuurlijk op staan. En dat betekent ook dat Rolf Vlaar mee naar voren schuift. Omdat die corner aanstaande is. Bakal daarvoor in is. En dat ook Sisse uh, de nodige lengte heeft. En misschien nog wel zijn hoofd tegen die bal kan zetten. Klaasie kijkt. Het wordt uh, een beetje zoeken. Er wordt veel bewogen in het strassomgebied voor Van Dijk. Bal komt bij de tweede paal. Daar wil uh, Guidetti wel koppen. Maar die bal gaat eigenlijk over hem heen. En Utrecht komt niet verder bij het uitverdedigen. Dan het uh, spelen van de bal over de zijlijn. Dat betekent dat de Rotterdammers via Karim El Amadi. halverwege de helft van Nesse utrecht aan de rechterkant weer mogen gaan gooien. El Amadi kijkt en zoekt naar Ruben Schaken. Schaken neemt aan op de borst. Terug naar El Amadi. Allemaal ter hoogte van het Utrechtse strafstorpgebied. Klaas die dan gevonden in de as van het veld. Snel schakelen, maar misschien wel te snel. En dus onzorgvuldig gaat het naar Nelom. Nelom op de middellijn. En Feyenoord gaat weer bouwen aan een aanval. Zes minuten zijn we dus bezig. En na twee minuten lacht hij er al in. John Guidetti. de 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Opmerkelijk bericht over een van de meest luie voetballers van Europa. Ja, laat ik voor jou. We hebben het over Nicolas Anelka. Die vertrekt definitief naar China. 32-jarige Franse aanvaller bereikt een akkoord met de club Shanghai Shenhua. Anelka zal naar verwachting voor drie jaar tekenen. En verder hebben meerdere Chinese clubs ook interesse in Didier Drogba. Ivorianse spits speelt net als Anelka bij Chelsea. me me, me. down here in We gaan weer eens even naar Andy haalkamp bij de wedstrijd in Waalwijk tussen RKC en Ajax Andy. 0-0, maar uh, RKC doet het uh, heel best. Want uh, Ajax uh, is, lijkt wel onder de indruk van het vroegstorende RKC Waalwijk. Zegt nu ook genoeg dat uh, Kenneth Vermeer, die zojuist heel lang deed om zijn veters te strikken. Wij deden dat vroeger voor de wedstrijd, als je in de kleedkamer zat. Uh, die schiet de bal zomaar over uh, de zijlijn en mag uh, RKC Waalwijk gaan gooien via Snow. Doet dat uh, richting Brabant, maar die krijgt de bal niet onder controle. Want 1-0 zit ertussen, speelt de bal op ijs, staat die 0-0 de stand. Grote probleem voor RKC Waalwijk, zoals wel meer ploegen is het scoren. Maar 14 doelpunt. De goede bal, de diepte in, richting Soleimani. Soleimani speelt de bal naar Klaassen. Klaassen bal breed naar de buitenkant, naar Eriksen. Eriksen heeft eh, mannetje tegenover zich in Aron Meijers en uh, wordt naar de zijkant gedrongen. Moet uh, dan de bal uh, afstaan aan Meijers. Dat doet Meijers goed. En dan is het Castellon die de bal de diepte in speelt, richting Ten Voorde. Rikje Ten Voorde heeft uh, de bal. 14 doelpunt uh, slechts gescoord door RKC Waalwijk. En alleen uh, Excelsior heeft er minder gescoord. Daar komt de uh, voorzet van Ten Voorde. Aardige voorzet. Weggekopt door blind en op Opgevangen door Van de Wiel en Eno. En zo is het toch de druk van RKC Waalwijk richting het doel van Ajax. En dat is opvallend in die eerste tien minuten van de wedstrijd. Als de bal bij Lodero is gekomen. Die speelt de bal goed de diepte in. Richting Soleimani. Bal iets te hard. En dan komt Zoet uit het doel. En die is net op tijd om de bal te pakken. Voordat Soleimani gevaarlijk kan worden. Zoet helemaal in het Bordeaux rood gekleed. Ziet er... Uh, goed uit wat dat betreft. Het is weer eens wat anders dan die een uh, uh, beetje afgezaagde, oudbollige kleuren. En zoet heeft de bal aan de rechtervoet. Speelt de bal naar de zijkant. Uh, wordt daar opgevangen door Van Peppe. Van Peppe bal gevaarlijk gespeeld. Dat wordt onderschept door Lodero. Maar goed uh, werk van Sander Duits zorgt ervoor dat Ajax niet in de aanval kon in eerste instantie. En dan wordt er een overtreding gemaakt op Lodero. Gesien, gezien door Wegerreef. En dan uh, mag Ajax een vrije trap nemen. Heeft dat snel gedaan. Balletje buitenkant voet uh, van Soleimani uh, doorgeven... Van Lodero komt net niet terecht bij Soleimani. En zo komt Ajax even onder de druk vandaan. Is het de slimme bal van Castellon? Die uh, Deli Blind in de luren legt. Castellon probeert de bal voor te geven. Schiet onder de voet van Vertongen door. En dan is het uh, balbezit eventjes uh, voor Ten Voorde. Ten Voorde kan uh, doorzetten. Maar dan is het Eriksen die ertussen zit. En Vertongen die de bal de diepte speelt richting Soleimani. Een uh, sprintduelletje uh, met uh, Art van Peppe wordt gewonnen. Door laatstgenoemde. En dan kan Zoet in deze levendige openingsfase de bal weer naar voren spelen. En doet dat... Uh, Via Bandjar. Bandjar naar Snow. Snowball breed naar aanvoerder Van Peppe. Van Peppe nu over de middenlijn. Bal naar de linkerkant naar Meijers. Meijers halverwege de Ajax. Zelf aan die linkerkant gaat kijken of hij een voorzet kan geven. Doet het kort via ten voorde. Ten voorde kaats. Probeert te kaatsen. Maar daar zit Klaassen tussen. En dan kan Ajax eruit komen. Met uh, Eriksen en met uh, Anita. Spelend uh, links op het middenveld. En nu de bal helemaal terugspelend op Kenneth Vermeer. Ajax uh, is overeind gebleven in die eerste twaalf minuten. Maar RKC is volgens de iets betere ploeg. Maar het staat nog altijd in Waalwijk bij RK's in Waalwijk tegen Ajax uit Amsterdam 0-0. Utrecht uit. Dat was vroeger een schrikbeeld voor veel clubs. Ronald van der Geer, Feyenoord, vroeger aan de leiding al. Ja, door die goal van Guidetti staat nog altijd 1-0. We spelen 12 minuten. Je hebt het over het schrikbeeld. Dat is dan met name de entourage. Want van het elftal van Jan Wouters tegenwoordig Hoef je niet al te bang te zijn. En dat uh, blijkt ook wel in die beginfase. Feyenoord is uh, de betere ploeg ten opzichte van FC Utrecht. Dat er wel een paar keer uit is gekomen. En net gevaarlijk dreig te dreigde te worden met een bal van het Bulthuis. Die door Kali dan rond het strafschopgebied opgepakt moest worden. met een handige beweging zou die langs slaar moeten. Maar tot nu toe uh, geldt eigenlijk voor elke Utrecht-aanval. Uh, het stuit op de blauwe muur die Feyenoord dan heeft opgetrokken rond het eigen strafschopgebied. En razendsnel komen de Rotterdammers eruit. Dat bleek net ook weer uh, in de omschakeling: hele snelle bal aan de rechterkant. Handig overstapje van Guidetti en Komt kon door vanaf de rechterkant richting Van Dijk. Maar schoot uiteindelijk op de benen van de Utrecht goalie. Zo hebben we dus al een mogelijkheid en een goal voor Feyenoord. En heeft Utrecht daar in de eerste 13 minuten weinig tegenover kunnen zetten. Balbezit weer voor Feyenoord met uh, El Amadi. Kort met Klaasie dan staan allebei in de middencirkel. Dan moet uh, El Amadi gaan zoeken. Want nu staat het wat vast. Utrecht helemaal ingezakt. En uh, Feyenoord dus met het balbezit rond de middellijn. Martens naar Bakkal. Balletje weer terug naar uh, Klaasie. En zo speelt Feyenoord geduldig. In de wetenschap, nou ja, Utrecht kom maar. En dan ontstaat er vanzelf wat meer ruimte wellicht op het veld. Nu Flaar met het balbezit. Waarheen? Opgejaagd door de Moesje. De bal gaat dan naar Leerdam aan de rechterkant. Ook die draait weer met het gezicht naar de eigen goal. Probeert dan het middenveld in te spelen. Dat lukt. El die gevonden. 2-3 meter over de middellijn. Vervolgens Guidetti. Die uitzakt vanuit de spits naar de rechterkant. Versnellingje van Guidetti. Aan de rechterkant is ook Schaken. Die krijgt nu de bal. Schaker bij de hoogte van het schasselgebied. Met een voorzet die achter de goal van Rob van Dijk langs gaat. Maar Pieter Fink, op advies van zijn grensrechter, heeft gezien. Dat die bal nog eens aangeraakt door Bulthuis. Betekent dat Feyenoord de derde corner van deze wedstrijd mag nemen. De eerste twee vanaf de linkerkant genomen door Jordi Klaas. Nu dus vanaf de rechterkant maakt ook deze middenvelder zich op om de corner te gaan nemen. Natuurlijk, Ron Vlaar mee voorin. Gek genoeg heeft hij nog niet gescoord dit seizoen. Maar die toch altijd wel vier, vijf doelpunten per seizoen voor Feyenoord maakt. Met name toch uit spelhervattingen. Als deze nu Jordi Klaas. Die kijkt, die past, die meetbal gaat inderdaad richting Ron Vlaar. Die kopt maar in de handen van Rob van Dijk. En dan is deze Feyenoord aanval ook weer ten einde. De eerste kwartier is ook hier levendig, maar Feyenoord wel de betere. 1 voorsprong al na twee minuten. Jonky Detti de doelpunt te maken. back to carry in the European West on my back and it ain't broke so won't fix it.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 Philly van het album One and Ocean. RKC Ajax, RKC Stormt, Andy? Uh, ja, nog steeds. Nu een vrije trap die langs het doel uh, glijdt. ...van uh, vrij trafverstandig Duits. Nou, de storm is een beetje gaan liggen. 18 minuten gespeeld, 0-0 de stand. Ajax uh, is een beetje onder die, dru die druk vandaan gekomen. Maar met name is het opvallend dat op het middenveld... ...waar Ajax toch vier man uh, neergezet heeft... Uh, ...de heren uit Waalwijk uh, het heft uh, in handen uh, nemen regelmatig. Ook nu weer is het balverlies en uh, wordt de bal de diep neergespeeld door Braber. Die heeft Eno bij zich. Braber probeert er langs te komen. Eno blijft goed naar de bal kijken en kan de bal afpikken uh, van uh, Braber. Er wordt nog wel uh, veel gepield achterin bij Ajax... Via van. Deze en en dan gaat de bal wel over de zijlijn. Maar mag er zelfs getrapt worden, vindt Jan Weger. Of is het een inworp? Nee, het is een inworp, Omdat de bal het laatst geraakt is door Geoffrey Castillon. 0-0 de stand. En RQC laat zien dat het een hele aardige ploeg heeft. Dat zagen we al in het begin van de competitie. Toen er veel werd gewonnen en gelijk gespeeld. Maar nu acht wedstrijden op rij al niet meer gewonnen. En dus is de ploeg van Ruud Brood toch wel aan een succesje toe. En als ze zo kunnen blijven voetballen, dan gaat het goed. Ook nu weer het storen, in dit geval van Rikje. Ten voorde maakt uh, Deli blind uh, dat hij de bal eigenlijk blind naar voren probeert te schieten. En tegen ten voorde aanschiet de bal over de zijlijn. En nu moet uh, Blind gaan gooien. Heeft een uh, moeizame start in deze wedstrijd de eerste 20 minuten. Want uh, maakt wat foutjes. Gooit de bal nu zomaar in de voeten van Castillon. Maar Castillon kan hem niet binnenhouden. Gaat de bal weer over de zijlijn. Mag Anita gaan gooien. Een uh, heel klein speelveld. Uh, veel mensen van uh, RKC-Waalwijk die er bovenop zitten. Maar nu komt hij er even uit. Waar het niet dat uh, Lodero de bal niet echt lekker bij een uh, medespeler kan krijgen. En dan... Dan zit Ramos ertussen die de bal terugspeelt op Jeroen Zoet. Die alleen in actie moest komen met wat schoten van afstand van Ajax. En voor de rest nog niet echt in de problemen is geweest. Is er balbezit in de middencirkel voor Eriksen. Doet dat goed. Geeft hem mee aan Vertongen. Die met grote stappen richting het doel gaat. Hoi, Je wilde zeggen, hij schiet hem er nog in ook. Maar het is Jeroen Zoet die een prachtige redding heeft. Hij tikt de bal over de lat. En zo is deze goede mogelijkheid van Ajax verkeken. Levert het slechts een hoekschop op. Maar staat het ook na 20 minuten nog altijd 0-0. Utrecht tegen Feyenoord. Terecht de voorsprong voor Feyenoord, Ronald? Ja, want Utrecht heeft eigenlijk uh, heel weinig te vertellen in uh, eigen huis. De eerste uh, 20 minuten. Utrecht heeft met enige regelmaat wel balbezit... maar komt eigenlijk niet verder dan wat uh, slordige passing. Wat dat betreft heeft uh, Jan Wouters ook al ingegrepen. Heeft uh, Nieuwson, centrale verdediger, naar de kant gehaald. Ongetwijfeld niet helemaal tevreden met de inzet van de zweet. En met name, ja, dat was natuurlijk toch ook wel lastig. Twee rechtsbenige centrale verdedigers. Nu heeft hij Van de horen erin gezet. Dat is een jongen uit het, het tweede elftal. 18 jaar speelt daar ook centrale verdediger. Hij moet het nu dus tegen Guidetti gaan doen. En Nielsen natuurlijk not amused met zijn vroege wissel al na 20 minuten. Het lijkt er ook op dat er bij Feyenoord een wissel aankomt. Want Sekouci C is ook al enige tijd geblesseerd. Loopt wat schrompelend over het veld. Nadat hij in een duel met Kali geblesseerd raakte. Overigens zag Fink in dat duel geen overtredingen liet Utrecht doorgaan werd bijna nog gevaarlijk toen de moesje door Snijder werd gevonden. Alleen de moesje werd toen voor buitenspel afgevlacht en Cissé al geruime tijd op het veld lag, hij is toen maar opgestaan. Maar heel goed gaat het niet met hem. En eigenlijk wordt hij ook niet meer gevonden door de Feyenoorders. En Cabral is inmiddels ook al begonnen met zijn warming-up. Feyenoord heeft wel balbezit. Stuurt nu uh, uh, El Amadi de linkerhoek in. Achtervolgde die van de Hoorden. Die raakt de bal als laatste. Het hoogte van de cornervlag aan de linkerkant mag Feyenoord dan gaan uh, ingooien. Ja, kijk even naar Sisse. Die staat daar op een paar vierkante meter wat heen uh, en weer uh, te, te wippen op zijn been. Maar uh, doet verder niet meer mee echt aan het spel. Op het moment dat Nelon daar gaat ingooien, de linkse Achter, de hoogte dus van de vlag aan de linkerkant. Nelom maakt zich op om dat in elk geval ver te gaan doen. Want Bakal biedt zich wel aan, maar die wordt dan uh, weggestuurd. Elama die krijgt hem vervolgens uh, aangegooid. Maar die staat ver buiten in het Trassomgebied. Paul gaat weer een etage lager naar uh, Klaas. Die zet dan aan. Speelt uh, Nelom aan. Halverwege de helft van Utrecht aan de linkerkant. Nou, nu Cisse met uh, Bovenberg in zijn nek. Cisse op de grond houdt wel balbezit. Ondanks aanwezigheid van Bovenberg. Man op man gevecht dat uiteindelijk door Bovenberg wordt gewonnen. En dan zegt Nelom. Nou, ik pik die bal op. Maar die heeft dan wel een overtreding gemaakt. Volgens Pieter Vink. Zegt vervolgens nog iets. En uh, Fink zegt vervolgens nog iets tegen Nelon. Zoiets dus als: nou ja, dit is de laatste keer. Uh, verder ben ik de baas hier vanmiddag in uh, Galgewaard. En dan heb ik het voor het zeggen. En als ik fluit, dan fluit ik. En dan verwacht ik van jou geen commentaar. Utrecht heeft uh, het balbezit overgenomen met Bulthuis, De linksachter. Balletje richting uh, De Moesje. Aannemen en van daaruit gaan voetballen. De bedoeling van Utrecht. Maar dat lukt niet. Omdat de aanname van De Moesje wel goed is. Maar de voortzetting wat minder. Bij Feyenoord overigens gaat het ook niet helemaal vlekkeloos, Maar uiteindelijk met Vlaar en El Amadi komen de Rotterdammers er wel uit. Die wil, El Amadi, Geven op Guidetti. Guidetti wordt niet bereikt omdat Van de daar daartussen zit. En dan neemt Utrecht weer over met Snijder. Takaki gevonden. De jonge Japanner, tweede basisplaats voor hem. Afgelopen vrijdag 19 jaar geworden. Ja, hij is klein, hij is licht. Eens kijken wat hij er vanmiddag van kan maken. Voorlopig komt hij in het stuk niet voor. Maar ja, dat geldt eigenlijk in de eerste 23 minuten voor heel FC Utrecht. En Feyenoord al vroeg dus op een voorsprong. Hier in Galgenwaard, na 2 minuten schoten. Guidetti al raak. 1-0 is nog altijd de tussenstand in het voordeel van de bezoekers. Door Jeremy Cullum en zijn broer Ben, Treintje Oosterhuis en Good Day. De tussenstanden na een klein half uurtje spelen bij RKC Ajax nog altijd 0-0. Utrecht Feyenoord staat op 0-1 door een goal van Guidetti. Eerder op de middag was er al een wedstrijd. VVV, Roda, JC en VVV deed het goed. Won thuis met 2-0, McQuire en Linse. En ze zijn nu weer 17e. Later op de middag ook nog Vitesse Groningen om half 5. Maar voorlopig RKC, Ajax, Utrecht Feyenoord na drieën.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 Met een camera en in mijn lens zit een hartje. En daar heeft hij een heel mooi verhaal ondergeschreven. Luister naar de documentaire De Fascinaties van Pieter Henkert. Het is gaan een ongelooflijke professional. Over de pure passie van een fotograaf. Een on ongelooflijk geloof in zichzelf. Vanavond, 9 uur, Pieter Henkert in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.